Dit is dooral Megens met het NOS-journaal. De AOW leert jaar verder omhoog met drie maanden. In 2022 wordt de pensioenleeftijd 67 jaar en drie maanden. Dat komt doordat de levensverwachting is bijgesteld door het CBS. Bijstelling heeft gevolgen voor iedereen die is geboren na 31 december 1954. Het UMC in Groningen komt met een speciaal team... dat ouderen met dementie thuis gaat verzorgen. Het team bestaat uit een spoedeisende hulparts... Bijkverpleegkundige, fysiotherapeut en de huisarts. Volgens het UMC Groningen lopen ouderen met dementie... in het ziekenhuis meer risico om te vallen of een infectie op te lopen. De ouderen die zich na 1 januari bij de spoedeisende hulp melden... zullen daarom zo snel mogelijk naar huis of het verpleeghuis worden gebracht. In Turkije zijn een hoofdredacteur en een columnist... van de grote oppositiekrant Cumhuriyet opgepakt... Volgens de Turkse autoriteiten hebben ze banden met de geestelijke Fethullah Gulen... die volgens de overheid achter de mislukte staatsgreep zit. Het is niet voor het eerst dat een hoofdredacteur van de oppositiekrant opgepakt wordt. De vorige zit op dit moment een celstraf uit van zes jaar... voor het publiceren van staatsgeheimen. De democratische leider in de Amerikaanse Senaat, Reid... heeft hard uitgehaald naar FBI-directeur Comey. Die zei vrijdag dat de FBI een nieuw onderzoek is begonnen... naar de e-mails van presidentskandidaat Hillary Clinton... Reed verwijt Comey partijdigheid en zegt dat hij mogelijk de wet heeft overtreden... door dit twee weken voor de verkiezingen naar buiten te brengen. De FBI heeft inmiddels van de rechter toestemming gekregen om de mails te analyseren. De Haagse rechtbank begint vandaag aan het proces tegen Geert Wilders. De PVV-leider wordt vervolgd voor zijn uitspraken over minder Marokkanen... die hij deed tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. In de eerste procesweek komen onder meer deskundigen aan het woord... De eis van het Openbaar Ministerie wordt op 16 november verwacht. Het weer, het kan mistig zijn. Als de mist is opgelost, schijnt de zon volop. Alleen in het noorden en oosten wat meer bewolking. Het wordt vandaag 14 tot 16 graden en er staat weinig wind. Dit was het EFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. is Tennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staan op dit moment nog 55 files. In het westen van het land komt nog plaatselijk dichte mist voor. Maar op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je nu een half uur vertraging. Tussen Waardenburg en Beest staat 5 kilometer. A6 van Lelystad naar Amsterdam. Tussen Almere buiten westen. Muidenberg 11 kilometer en drie kwartier vertraging. A9 naar Alkmaar. Tussen Batuverdorp en Velzen 7 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. Het gaat nog een uur duren. En de vertraging is nu meer dan een uur. A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 3 kilometer. A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen 4. A15 richting Gorkum. Vanuit Rotterdam staat tussen Hendelkido-Ambacht en Sliedrecht 5 kilometer. De spitsstrook is niet open vanwege technische problemen. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 dat er weer Ik ben niet bang. Ik ben niet Ik ben niet bang. Ik ben niet bang. Ik ben niet bang. Ik ben niet bang. Ik ben niet bang. no ben niet bang. Ik ben niet bang. Ik ben niet bang. TV Even na drie uur, welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. het Twee uur van dit programma, met als eerste, na het weer van uh, drie uur... inderdaad, uh, Enrique Iglesias en Duella El Corazon. Wat gaan we nu twee allemaal doen, Albert Jan? Nou, uiteraard, zoals u van ons gewend bent, bent, de vaste item uh, om half vier... de evenementenagenda, want er is natuurlijk weer van alles te doen... in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. En deze evenementen verdienen natuurlijk uw aandacht. Dus ik zou zeggen, houdt uw pen en papier vast bij de hand... Want om half vier is het zover. De, zeg je nou uh, bij de hand? Bij de hand, ja. Mm. Bij, bij de hand zeggen wij dat. Okay. Jullie zeggen bij de hand, maar wij zeggen bij de hand. Goed. Uh, ook dat is weer opge uh, opgelost. Uh, <laughs> goed. Wat gaan we nog meer doen? Uh, om kwart over drie gaan we bijpraten met Louis van der Meij. En waar gaat het dan anders over? over? Biljart. Heel goed. We gaan kijken hoe de stand van zaken is met het biljarten in Zandvoort. Uiteraard hebben we tussen de muziek door een Zandvoorts nieuws in het kort. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender, ZFM. En kijken kan ook, hè Albert-Jan. Via www.zfm-live.nl. Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A. www.zfm-live.nl. En dan zie je ook Louis zitten die vanmiddag te gast is. Goedemiddag Louis, zodra dadelijk gaan we met je praten. Uh, mochten van de programmaleider uit uh, twee platen kiezen. Ja, we konden kiezen tussen Barry Manilow en de Copacabana. Of uh, deze van Siel en Crazy, nou je hoort het al. Deze is het geworden, de Gauwouw van Siel. En het blijft gewoon een lekkere platen, hè? je de Crazy. wordt op zaterdag vanmiddag de gast in de studio, Louis van der Meij. En die hebben we al een tijdje niet gehoord op de radio, Louis. Nou ja, dat is, uh, valt wel mee, toch? Daar een paar, was die, maand, oh, dat paar maandjes een, geleden, een dacht ik. Een paar maandjes geleden, jawel. Maar, maar het te... is nog steeds mooi om hier in deze mooie nieuwe studio te zijn. Het is al niet zo helemaal nieuw meer, maar ik vind het wel dat jullie hier fantastisch zitten. Leuk om te horen. Welkom ja. terug. Ja. En ja, dank je. <laughs> vorige keer, de, even terug naar het vorige keer dat je hier was, voor het laatst. Uh, biljarten leeft in Zandvoort. Ja, het blijft uh, heel erg uh, als je ziet dat uh, ja, alle cafés uh, weer een onderlinge competitie hebben. Op uh, niet alle cafés, maar de meeste wel. Met uh, ja, toch uh, heel veel teams die meedoen. Ik ben daar donderdagavond even wezen kijken bij Lalo Hardy. Die speelde dan tegen uh, ook het team van Adi Otto die daar speelde. Nou, dat was gewoon een uh, hele gezellige sfeer. Volle bak. Ja. Alleen Lardy die kreeg met 6-2 uh, op zijn donder. Dus Oeh. dat was niet zo uh, geweldig voor Lalo, Maar ja, de tegenstander was de kampioen van vorig jaar. Dus die speelde heel erg goed. En wie waren dat? Uh, van Adi Otto, okay. het team. Daar dat speelt daar ook competitie op woensdag. En uh, ho, ho, wat is jouw indruk over het niveau van het biljarten in Zandvoort? Nou, uh, het niveau kan altijd omhoog natuurlijk. Hè? Want uh, de mensen moeten wel een beetje gaan trainen. Ja. Maar de sfeer en de gezelligheid in die competitie staat er wel voorop. Natuurlijk nee. willen ze allemaal winnen. Ja. Ze, allemaal, ze doen ook allemaal hun best. Ja. Maar goed, uh, de oefening uh, maakt kunst, hè? Dat zeg ik altijd. Dus je moet wel een beetje uh, bijblijven. Dat uh, horeca-biljart, is dat uh, al, alleen uh, op voorbehouden op de donderdagavond? Nee, die spelen op verschillende avonden. Ieder heeft eigenlijk zijn eigen vaste avond. Okay. Dus er uh, wordt op uh, maandag gespeeld, op uh, woensdag, op donderdag. En mensen die, die dat, willen kijken, dat programma willen zien, kunnen ze dan naar diverse sites gaan van de diverse horecagelegenheden... om? Het nee, programma? ik zal dat eens. Uh, Jan Koper begeleidt dat allemaal. Ja. En ik zal eens vragen of hij eens een keer een stukje in het krantje wil zitten met uh, de data. Ja, want het, als, kijk, als, je, als je geïnteresseerd bent in een en je wilt een keer, keer kijken van dichtbij, dan is het handig als je even moet kijken. Ja, in de, de cafés hangt trouwens wel een lijst. Okay. Dus het is niet zo moeilijk om dat even door te geven aan, uh, aan het als krantje. Oké. Okay. En we kunnen misschien wel eens een keer. Uh, een puntje maken voor jullie ook voor de zaterdag, dat ik dat doorgeef. Okay. Welke wedstrijden er gespeeld worden? Um, dat is, dat is dus, ja, er zijn dus meerdere kroegen en er is ook biljart erbij gekomen. Er waar vroeger geen biljart stond, staat nu wel een biljart. Ja, dus Wapen heeft wel... weer een biljart terug. Ja, klopt. En uh, ja, dat is uh, natuurlijk hartstikke leuk. Dat die, uh, ook, die doen ook mee in die competitie, dus dat is uh, prima. Verder, uh, nog meer uh, competitie uh, uh, biljart. Competitie drie banden is uh, in september weer begonnen. Ja. Nou, met uh, wisselende resultaten voor mijn team. Ik speel trouwens dit jaar in een team met drie dames. Dat is uniek. Oké. Okay. Ja, dat is uh, een helemaal gesponsord team. Je mag eigenlijk geen sponsors noemen natuurlijk, maar slagerij Wisker, Heel goed. En uh, die heeft ons helemaal een mooie outfit gegeven en uh, dat is gewoon hartstikke leuk. En is dat die aan die dames... outfit, outfit ligt er niet. Nee, ja, een outfit ziet er van, fantastisch uit. En het gaat ook wel leuk. Die dames gaan vooruit, die geef ik ook een beetje les. Dus uh, oh, okay. je ziet dat toch uh, wel verbeteren. We staan in de middenbout, maar het kan altijd beter natuurlijk. Ja, oké, okay, maar het is een gemengd team. Dat ja. is, uh, dat is, uh, dat is ja, revolutionair, zou ik zou ja. bijna willen zeggen. Er spelen vier dames in die hele driebandencompetitie. En drie zitten er in ons team. Dus dat is wel mooi natuurlijk. Ja, oké, okay, maar goed, er, nog werk aan de winkel. Werk aan de winkel, altijd. Het blijft altijd. Natuurlijk. Altijd. Ja. Uh, verder, had je ook nog uh, uh, diverse uh, biljarttoernooien in, uh, in Zandvoort? Ja, je hebt, uh, altijd in april heb je altijd het uh, tien over rood toernooi bij uh, Bluis. En wij, bij Lauwe Hardy hebben 11, 12 en 13 november ons koppel 15 over rood toernooi. Ja, dat, daar wou ik eigenlijk even naartoe. 11, 12 en 13 november. Ja. En uh, als we nu op biljart thuis zitten en zitten te luisteren... en die zeggen van, ik wil graag meedoen. Dan ja, wil gewoon dan even de, naar Lauwe Hardy gaan. Dat is helaas niet meer mogelijk. Oh. Dat zit vol. Zit ja, kijk... Ja, dat, dat, helaas, dat, dat, dat, dat, zegt, dat zegt genoeg Vorig jaar over. had we nog een paar plekken over, maar ja. het zit nu helemaal, maar binnen twee weken is dat helemaal vol. Ja, dat zegt wat over dat biljarten leeft in Zandvoort. Ja, het zijn 16 koppels, dus je speelt wel 32 mensen. Nou, het staat zo vol, we hebben zelfs mensen op de reserve dus nou. dat is prima. Maar het hele toernooi is, daar wil ik nog wel even op doorgaan, het is gewoon uh, zo'n uniek toernooi. Het is vrijdag, zaterdag, zondag en... Iedereen speelt ook, ook al heb je verloren. Je begint in de, een poolwedstrijd. Ja. Dus drie wedstrijden speel je op vrijdagavond. Sowieso. Ja, dat zijn twee pools. Eén om acht uur, één om uh, uur of tien. En dan speel je zaterdag hetzelfde. Maar zondags, alle verliezers, die zijn er ook. Die spelen weer een competitie. Oké. Okay. Dus we hebben ook een, een, een, finalist, een finale in de verliezersronde. En okay. een finale in de, in de, voor de winnaars. Dus dat is gewoon heel leuk dat je iedereen... Gewoon, Ook drie drie dagen lang. Je speelt gewoon vier, vijf wedstrijden ja. in het hele weekend. En dat is allemaal uh, in zeer goede handen van uh, Ron Brouwer en zijn vrouw. Want die verzorgen de innerlijke mens perfect. Ja. Op vrijdag krijg je altijd een heerlijke bal gehakt. Het is dus de bal van Ron altijd, van Gerda zeg ik, maar perfecte bal gehakt. Zondags krijgen we een, een, een goede hap, meestal een satéetje. Met, ja, volop. Gewoon gezelligheid. Dat kan je wel aan Ron overlaten. Hè? Ja, en daarom is het ook een heel gewaardeerd toernooi. Ja. Want wij hebben ook, ook dat is uniek, elk koppel gaat met een prijs naar huis. Iedereen heeft een prijs. Dus je hebt een prijsuitreiking van een uur of elf tot een uur of drie s'nachts? Nee, dat niet, maar <lacht> wij, wij hebben zoveel sponsors. Nou, ja. dat uh, regel Echt? ik dan een beetje uh, ja, met de zand voor zijn middenstand. En die zijn altijd heel erg welwillend om een, een prijs te geven. En Ron regelt zelf ook wat prijzen. Ja, het is gewoon een uniek genoeg dat iedereen met een mooie prijs naar het gaat. Echt ja, een mooie prijs. Het is ook geweldig dat de, dat de Zandvoortse ondernemers daar... Uh, Zeker ja, weten. Toch, toch, ik kom wel eens één, één, één keer per jaar... bij een, bij een ondernemer natuurlijk. Oh, ja. jij komt een prijs halen, zeggen ze dan. Oh, okay. Dus dat is al een begrip geworden. Nou, dus, maar dat is geweldig. Er gaat niemand met lege handen naar huis. Nee, er gaat niemand met lege handen naar huis. Drie dagen lang. Nog één keer de data... 11, 12, 13 november, aanvang 7 uur. Ja. Nou, dan heb je de hele avond heel leuke partijen... want er zijn heel sterke koppels dit jaar. Ik moet mijn titel verdedigen, maar dat zal heel zwaar worden... samen met Wisker. Maar goed, we gaan er wel weer voor. En uh, op zaterdag is dat precies hetzelfde. En zondags beginnen we om 1 uur. Smiddags. Ja, dat... En dan is de finale, denk ik, rond een uur of negen. Uh, niet, niet gehinderd door enige kennis, maar ik kan me nog uit het uh, verre verleden uh, herinneren dat ik ook een keer bij dat biljarten was. En dat het zelfs uh, op de televisie te volgen was. Dat klopt. Het is nu ook weer. Ja. Wij we hebben dat gewoon uh, rond heeft een camera. Dus je zit, als je rustig aan de bar zit, ja. we hebben twee uh, tv's hangen. En dan kan je gewoon het biljart dus op als, volgen. Als, als, ook al is het café als standpunt is vol. Je kan alles je kan de, Alles via de tv kun ja. je ook, ook, ja. ook nog volgen. En natuurlijk een groot scorebord. Techniek, die, die techniek van Ron die wordt ook elk jaar beter. Dus uh, ja, dat gaat allemaal goed. Maar ook in, in uh, samenspraak met Noppie. Noppie helpt hem er ook mee. Dus ja. uh, dat gaat allemaal prima. Dat ziet er allemaal perfect en gelikt uit. Oké, okay, drie dagen lang uh, biljarten bij Lal en Hardy. Uh, 11, 12 en 13 november, hè? Ja, 11, 12, 13 november. Zetten het een nieuwe agenda, uh, biljartliefhebbers. En gaan kijken en genieten van... Uh, van Mooi en ook goed uh, biljart. Goed biljart, zeker goed biljart. Ik bedoel, uh, 15 over rood is een beetje een geluksspelletje natuurlijk. Hè? Ah, ja. 15 over rood. Maar er wordt wegs uh, heel hoog. hoog even, even, even 15 over rood, is, is dat zo dat je dan uh, met, de, met de bal waarmee je stoot... eerst die rode moet ja. raken voordat je die andere ja. raakt? ja. Hey, zo, zo, maar, zo. maar, er komt nog wat bij kijken... in de eerste ronde doen we dat niet... maar in de tweede ronde op zondag... Ja. moet je de laatste bal... via los... of drie banden raken. Okay. Dus dan wordt het even wat moeilijker. Ja, dus dan, dan krijg je ook weer spannende partijen. Want ja. dan kan degene die twee, drie puntjes achter staat... weer even terugkomen. Dus dat zijn meestal heel spannende... Vorig jaar, ja, was, maar, dan kan vorig je... jaar was de finale 15-14. Ja, dus dat... nou, mooie kan het niet hebben. Nee, want dat is nog best wel lastig... als je dat, dat of los of een drie banden moet raken. Ja. En dan op een gegeven moment... Ja, dan kan in de... en die achterstaat... Die achterstaat, die, die, die, kan, kan, al, die komen. kan... Dus dan worden de partijen wel spannend. Geweldig. Hartstikke mooi biljart-evenement in het vooruitzicht op 11, 12 en 13 november. Ik zeg het nog maar even voor degene die het nog niet heeft opgeschreven. Um, en verder zou ik zeggen, als, als mensen die horeca de uh, biljart een keer willen bekijken... Ga gewoon naar een van de, crew, van de cafés die meedoen. En dan hangt altijd wel een lijst. lijstje... Wanneer er weer gebiljard wordt... Dus uh, jij bent een gelukkig man, Louis. dat het, het zo. Uh... Ja, tuurlijk, het gaat hartstikke leuk. Ja. En het biljarten eh, zit echt in de lift. En het is uh, gewoon leuk dat steeds meer mensen. Je ziet het ook bij uh, verschillende teams, dat de, ja, mensen die ik jaren niet gezien heb, die gaan opeens biljarten. En, euh, nou, en van een redelijk niveau. Ja. Dus ik vind dat heel erg leuk. Ja, Maar ja. dat zei je eerder in het interview ook al van dat je ook nog wel, eens, wel les geeft ja. aan, aan beginnend biljarters, ja. dat wordt natuurlijk ook geweldig op prijs gesteld. Dat wordt zeker op prijs gesteld en uh, je ziet daar ook vooruitgang in met mensen, dus uh, dat is leuk. Ja, en en ik mag... heb nog een kleinigheidje, er komt waarschijnlijk weer een biljart bij in Zandvoort, maar ja. mag ik nog niet, mag het nog niet helemaal. Tromgeroffel, tromgeroffel, tromgeroffel. Nee, ik mag het nog niet vertellen? Nee, maar jij, eigenlijk... Mag het niet, maar, maar, maar, maar hier wel. Ja, nee, maar dat zal waarschijnlijk uh, in de blauwe trim komen. Okay. Hey, kijk. Dus, uh, dat dat is... hebben we niet gehoord, hè, dat nee, in nee, nee, de blauwe tram komt. Nee, trim? dat, dat <laughs> hebben we niet gehoord. Nee, en dat, is, uh, dat zou voor die locatie ook uh, geweldig zijn. Ja, ook voor de uitbaten al daar. Ook voor de uitbaten, maar ook voor oudere mensen... die uh, niet uh, s middags of vijf uur uh, nog naar de kroeg willen. Die mensen kunnen daar rustig aan biljarten straks. Maar toch wel een borreltje erbij. Dat een borreltje, ja. ja. kijk, uh, kijk. De bar is open, ja. hè. Uh. Maar er kunnen wel uh, wat oudere mensen, die, uh, hè? Ja. X, X, X, die daar willen biljarten... rustig in een rustige omgeving, kunnen daar lekker biljarten. En dat uh, gaat eraan komen. Geweldig initiatief weer. Hartstikke goed. Want je ziet in de, in de landen dat een heleboel van die biljartverenigingen... met name voor die ouderen die gewoon... Ja, maar sommige mensen willen gewoon niet in een kroeg biljarten. Nee. Ja, en is dat geen echte kroeg? Want uh, je hebt daar van alles. Ja. En uh, het is een prachtig biljart. Ik heb hem al gezien. En uh, als dat uh, doorgaat, en ik weet zeker dat het doorgaat... Nou, is dat weer een aanwezige in Zandvoort. Ben, en, en zeker ook voor de wat oudere mensen. Ik ben uh, geweldig trots op ons dat wij de primeur hebben mogen hebben van deze mededeling. Ik dat... weet niet of App het goed vindt, ik We <hij> <zeg hij op. hij> <hij> <hij> hopen dat Ab niet luistert. Hé hey Ab, goed. Maar uh, dit zou heel leuk zijn. Geweldig initiatief. Uh, uh, uh, uh, biljarten leeft in, in Zandvoort. Ja. Uh, zijn we nog iets vergeten in dit stadium? Nee. Mensen die willen biljarten gaan gewoon een keer kijken. Gaan uh, gewoon eens een keer een kijken. café binnen ja. waar een biljart is. En, uh, ja. Ja, dat is gewoon leuk om uh, eens een keer een stootje te doen. Goed. We zijn weer bij Louis. Oké, okay, en ik uh, zal na het toernooi eventjes komen voor ja, de afslagen. Ja, helemaal ja, goed. Leuk. Graag. En, dankjewel. En met een plastic bakje met de restjes van de lekkere saté. Ja, en de, en de ballen. een balletje <laughs> Ik zeg de ballen. Oké, okay, bedankt. Okay. Dag Louis, dankjewel voor je komst naar de studio's. zodat dadelijk de evenementagenda. Meneer Shepard, hier is Geronimo. Shepard, hier is Geronimo.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 zaterdag volgen we vanmiddag de heren van de Veteranen 1. Die spelen vandaag uit tegen KHFC. Ja, ze stonden bij rust 3-0 achter. Inmiddels de tweede helft gestart. En jawel, ze hebben een doelpunt gescoord. Dus op dit moment staan ze 3-1 achter. Maar ze komen dichterbij. Het is twee overal vier. Hier komt hij aan, de evenementagenda. Nou, de countdown loopt. We hebben nog een half uur te gaan... en dan is het zover. Dan start het zevende... openen Nederlandse kampioenschappen Garnalenpellen... in het strandpaviljoen Thalassa vanaf vier uur. Ook al bent u niet aan het pellen, u bent van harte uitgenodigd bij deze oh, wederom om te gaan kijken en proeven. Uiteraard, want de vele garnalen die gepeld zullen gaan worden, zullen verwerkt worden naar heerlijke hapjes en garnalenhapjes, om het te, maar even te zeggen. Dus vanaf 4 uur bent u van harte welkom bij Telasta voor het zevende Open Nederlands Kampioenschap Garnalenpellen. En zoals eerder gemeld in dit programma, vanmiddag vanaf 5 uur is het tijd voor de uitvoering van een kreuningsmessen. Het is een, uh, uh, in de Agatha-kerk, want daar wordt het kreuningsmester van Wolfgang Amadeus uitgevoerd. Dat begint allemaal om vijf uur, de Grote Krocht 45. De toegang is gratis en aan het eind van de uitvoering is er een deurcollecte. En als uh, u een, een lekkere live muziek, dan bent u vanaf negen uur van harte welkom bij Lau Hardy. En als u er toch bent, kunt u gelijk inschrijven voor biljarten... om uh, mee te doen in een van die kroegbiljarttoernooien. Uh, zoals Louis van der Meijen zojuist zei, live muziek vanavond bij Lau Hardy vanaf negen uur... Uh, er is live muziek bij café Lola Hardy met een optreden van de Mainvi Mainville Music Company. Het repertoire bestaat uit herkenbare blues, rock en hedendaagse muziek. De setlist laat zich onder meer inspireren door niemand meer dan Muddy Waters, Eric Clapton, John Lentjent. En de muziek leent zich uitstekend voor muziekcafés. Dat allemaal vanavond vanaf 9 uur bij Lola Hardy. Uiteraard Haltestraat 46. En dan is het morgenochtend vroeg, dan zijn de kanalen uh, inmiddels uh, verteerd. En dan is dus het weer tijd om lekker te gaan wandelen. En wel de 10.000 stappen van Zandvoort. Van 10 uur morgenochtend tot half 12. Startpunt is uh, van ouds Cafetaria de Oude Halt. Anytime. Heerlijk wandelen. En als het zulk weer is, nou, dan is het ook uh, helemaal genieten van de natuur. En van Zandvoort. Dat allemaal morgenochtend om 10, tot, vanaf 10 uur tot half 12. Startpunt uh, Cafetaria de Oude Halt. Nog meer klassiek dit weekend, en wel op morgenmiddag vanaf drie uur. En wel de Voice Company. De Voice Company is een laagdrempelig koor dat werkt met projecten en workshops. De projecten duren meestal niet langer dan acht tot tien weken... en worden afgesloten met één of meerdere uitvoeringen. Nou, Morgen is het dan zover. De uitvoering begint om drie uur. En u bent van harte welkom vanaf half drie. En uh, dat is, uh, dan gaan de deuren open van de Agatha-kerk. Het kost 20 euro, maar daar krijgt u dan ook wel erg veel mooie muziek voor. Meer informatie kunt u uiteraard vinden bij uh, Classic Concerts in Zandvoort. Dan is er op kleinschalige manier ook nog muziek op de zondagmiddag... van vier tot zes, iedere laatste zondagmiddag van de maand. Bent u van harte welkom op muziekmiddag van Studio Anthony... Zang met Piano Begeleiding... En morgen trainen op Jan Eilander en Lex Koppolsen. De deuren gaan om half vier open en de toegang is gratis. Oosterparkstraat 44, muziek op de zondagmiddag van vier tot zes. En het cinema-nostalgie seizoen is ook weer begonnen... en aanstaande dinsdag is het dan weer zover. Om half twee in het circus in Zandvoort en wel Florence Foster Jenkins. Op dinsdag 4 oktober opent Cinema Nostalgie vanaf 1 uur weer haar deuren... met Florence Foster Jenkins, met Meryl Streep en Hugh Grant... Prachtige film vanaf half twee cinema nostalgie voor 50 plus. Rob, dus jij mag niet, ik mag wel. Nee, nog lang niet. Goed. En dan maken we ons alweer op voor het komende weekend... want dan is het tijd voor het Nationale 50 Plus Weekend op 5 en 6 november. Op zaterdag 5 en zondag 6 november... vindt het Nationale 50 Plus Weekend plaats in Zandvoort-aan-Zee. Het weekend staat volledig in het teken van de 50-plussers... en is gevuld met veelal gratis activiteiten. En vergeet niet de, de, de tas te halen bij het VVV Zandvoort... maar daar zitten nog van allerlei kortingsbonnen en andere mooie dingen in. Dat allemaal tijdens het Nationale 50 Plus Weekend op 5 en 6 november. Uiteraard op diverse locaties in het centrum van Zandvoort. Dan gaan we naar 6 november. Dan gaan we weer naar het circuitpark Zandvoort... aan de burgemeester van Alverstraat 108. Vorig jaar vond twee keer het evenement Bimmerworld plaats. Eenmaal in Wezen en daarna in Zandvoort. Dit jaar komen beide events terug op de kalender van het circuitpark Zandvoort. En wel op 6 november is het zover. De herhaling van de succesvolle Zandvoort-auditie. Ook met show paddocks, sprinten en vrije rijden op het circuit... Kijk voor het programma even op de website van het circuit www.circuitparkzandvoort.nl www.circuitparkzandvoort.nl Een hartstikke leuk race-evenement Bimmerworld op 6 november op het circuitpark Zandvoort. En ook op 5 en 6 november begint de Nationale Kunstweek en het Landelijk Atelier Weekend. En ook daar werkt het museum in Zandvoort ook aan mee. In het Zandvoortsmuseum ziet u een mix van cultuur, historisch erfgoed en thematentoonstellingen. Hedendaags Realisme Anno 2016. Op 5 november is om 2 uur een gratis gastvrij thee en koekjes aan de stamtafel. En om 3 uur is een gratis pianoconcert door Marja Vos. En op 6 november is om 2 uur een gratis rondleiding wederom door de expositie. Half 3 gaan we weer thee drinken met koekjes aan de stamtafel. En om 3 uur een gratis live jazzconcert van Piet Pitt Hermans en Jazz Cats. Dat allemaal in het weekend van 5 en 6 november in het Zandvoorts Museum. Even kijken, waar zijn we gebleven? Ja, en dan gaan we op 6 november natuurlijk... het grote evenement Zandvoort loopt. De heren waren twee weken geleden bij ons te gast... om tekst en uitleg te geven. En dat is op 6 november, is het dan zover om 11 uur Zandvoort loopt voor een goed doel. En dat mogen, dat mag, mogen de medelopers zelf uitkiezen. Ze hebben een drietal genomineerd en wie het wordt, dat hoort hier allemaal op 6 november. Ze organiseren net als voorgaande jaar een bijzonder hardloop evenement van 5 en 10 kilometer in en om Zandvoort op zondag 6 november. De 10 kilometer run zal deels door beschermd natuurgebied en over het strand lopen. Iedereen mag een lokaal, regionaal goed doel aandragen. Op 15 oktober hebben zij, hebben zij de drie genomineerden bekendgemaakt en dat is dus allemaal op 6 november vanaf 11 uur. Startplaats is Beach Club nummertje 5, Boulevard Paulusloot nummertje 5. En ook op 6 november is het om 10 uur 's tijd voor de Zandvoortse rommelmarkt en die duurt tot 4 uur. Op zondag 6 november is het weer zover de Zandvoortse rommelmarkt in het Theater de Krocht. Op deze markt worden uitsluitend tweedehands spulletjes aangeboden als mede antieke curiosa, verzamelingen, boeken, etc. De bar van het Theater de Krocht zal de hele dag geopend zijn, zodat u na aankopen te hebben gedaan en ervan een heerlijk kopje koffie een drankje en of broodje kunt genieten. Wellicht dat er nog een aantal plekken vrij zijn. Maar daarvoor verzoeken wij u contact op te nemen met Theater De Krocht. Want dan is op 6 november de Zandvoortse Rommelmarkt een feit van 10 tot 4 uur. En last but not least, op 6 november vanaf 8 uur s'avonds Comedy Night. Dan hebben we Zandvoort lacht, open mic, Comedy Night. Verschillende comedians bestaan uit gevestigde namen en aanstommende talenten. Komen nieuwe grappen vertellen en uitproberen. En waar? Ja, waar... Dat is het Amsterdam Beach Hotel, Badhuisplein 2 tot en met 4. Het is dus op 6 november vanaf 8 uur in Amsterdams Beach Hotel. Comedy night van 8 tot 11 uur op deze 6 november. Entree is 6 euro. Dankjewel je wel, Albert Ja, we gaan op naar het nieuwste weer van vier uur. <laughs> <laughs> en dan zeggen ze nog, er is zo weinig te doen in zover. Nou, echt niet, hoor. Dat is juist in de evenementagenda. Voldoende evenementen, en vergeet hem niet, hè. Zodanig om vier uur start van het zevende Open Nederlands Kampioenschap... garnalenpellen bij Talassa. <hazien> We should.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 Deze single van Kygo. Je hier voor jou op de zaterdagmiddag bij ZFM. Dan dus zeg iedereen een hele goede middag en blijf lekker luisteren. Want je hoort niet alleen lekkere muziek, maar we hebben ook het nieuws. Het laatste nieuws over onder meer de sequieren van volgend jaar. Ja, we hebben natuurlijk eerst volgende week zondag dat prachtige evenement Zandvoort loopt voor het goede doel. Wat om 11 uur begint bij beachclub nummertje 5. U kunt kiezen tussen 5 kilometer of 10 kilometer door het prachtige natuurgebied. Uh, rond de maar Duinen. Maar de inschrijving staat ook al open voor de halve marathon... tijdens de tiende editie van de circuitrunnen. Dan heb ik het over het voorjaar van 2017. En wel, op zondag 26 maart... viert de Runnersworld Zandvoort circuitrun... haar tienjarige verjaardag. Een mooie mijlpaal voor het evenement dat sinds 2008 is uitgegroeid... door een groots en onderscheidend hardloop-evenement... met wellicht 14.000 deelnemers... en een start en finish op het circuitpark Zandvoort. In het kader van het jubileum voegt organisator Le Champion... eenmalig een nieuwe afstand toe aan het programma... namelijk de 21,1...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 Ten slotte is de jeugd natuurlijk ook welkom om te komen racen op het circuit. Voor kinderen van 4 tot met 12 jaar is er uiteraard de traditionele kids circuitrun... over 0,9 of 2,5 kilometer. Inschrijven voor de circuitrun 2017 is nu al mogelijk op www.zandvoortscircruirun.nl www Tijdens inschrijvingen kunnen alle deelnemers vrijwillig een donatie doen... aan Stichting Duchenne Parents Project. Dit goede doel zet zich in om medicijnen te ontwikkelen... die Duchenne spierdystrofie kunnen behandelen of genezen. Fundraising voor het goede doel... wordt in samenwerking met de Rotary Club Zandvoort georganiseerd. En ik kan u mededelen dat er ook een team mee gaat lopen... tijdens dat weekend. Ja? En uh, die hebben een hele mooie ZFM shirtjes aan. Daarover later meer. Hé, hey, waarom weet ik dat niet? Breaking hey, news! Hey, hey. Het is ook na te lezen trouwens, dit nieuws op de CFM app. Hier is Kenny Rogers. MUZIEK Toch echt een uh, lekkere klassieker, hè? Deze van de Ken Rogers en Islands in the Stream. Nou, we kunnen nog twee platen gaan draaien voor het nieuws en weer van 4 uur. En een van die twee platen is van Chris Cap, en de Englishman in New York. Whoa. I don't drink coffee, I take tea, my dear. in Land Turkije, een grote hit voor Chris Cap. en een Englishman in New York. Nou, tot zover alweer uh, uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Wil je meekijken in de studio en luisteren naar CFM? Ga dan naar wwwcfm livenl Helaas luister mij ook het volgende uur naar Zandvoort op zaterdag. Gevolgd door Entertainment for You. Jawel, hij zal weer naar de studio komen, Fred hij. Dat allemaal na vijf uur. Maar zometeen zijn we het eerst nog een uurtje met Zandvoort op zaterdag.